Tonkendracht werd geboren in Batavia. Ze ver verbleef met haar familie een tijdje in een jappenkamp. Na de oorlog werd ze tekenlerares en in 1961 verscheen haar eerste boek. Uitgeverij Leopold noemt haar invloed een van de meest fantasierijke van de Nederlandse jeugdliteratuur. Ze kreeg vele prijzen en werd benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Tonkendracht overleed gisteren in Den Haag. Ze was 93 jaar oud. Reddingswerkers in Nepal hebben hun eerste lichaam gevonden... in hun zoektocht naar overlevenden van een aardverschuiving. Gisteren werden twee passagiersbussen meegesleurd in een rivier. 63 inzittenden worden sindsdien vermist. Enkele inzittenden wisten op tijd uit de bus te komen. Volgens de autoriteiten wordt de kans steeds kleiner dat er overlevenden zijn. Het lichaam dat nu is gevonden lag op 50 kilometer van de plek van het ongeluk. Eerder werd een broek gevonden en een gordijntje uit de bus... De verschuiving was het gevolg van moessonregens in Nepal. Het festival Bospop in Weert sluit vandaag alle parkeerterreinen. Door de regen van gisteren is het terrein te nat en onbegaanbaar. De organisatie roept mensen op om met het openbaar vervoer te komen om, of om zich af te laten zetten. Bezoekers die toch met de auto komen kunnen parkeren in Maarheze, een dorp verderop. En vanaf daar rijdt er een pendelbus naar het festivalterrein.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 Dus toen heb ik uh, contact gezocht met Richard van de Air Force. Richard van de Berg. En bij hem heb ik uh, mijn openwaterdiploma gehaald. En daar ben ik eigenlijk zo mee aan de gang gegaan. Oh, ik wist niet dat er een officieel diploma voor was. Ja, je ja. weet het half niet. Wil je het nog halen, Thomas? <laughs> open water zwemmen. En je kan er zelfs twee halen. Twee? En, en twee, ja. Wat, wat moet ik daarvoor doen voor die tweede? Ja, nog harder zwemmen, denk ik. Oh. <laughs> nee, ik werk alleen met diploma 1. Oh, okay. uh, het is voor kinderen genoeg. En 2 wordt het wat uh, zwaarder. Alle, alle uh, zwemdiplomas hebben eisen. Zit hier ook eisen aan? Ja. Ga je echt kijken dat iemand dat... Ja. Ja. Wat, wat moet hij dan doen? Oh, er zit zeker eisen aan. Ik heb een klein ja, ja. meegenomen. Uh, je gaat voelen dat de bodem anders is. Kijk, in het zwembad heb je natuurlijk tegeltjes, <laughs> netjes...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 Kinderen uit Zandwoord krijgen vaak van hun ouders wel mee. Of van opa of van oma. Of bij de reeksbegaarde. Maar uh, ja, er zijn ook kinderen die van niks weten. Ja, Nee, en dan, uh, dan, ja. ga, dan is. Ja. het niet. Ontzettend bedankt voor deze uitleg. Mensen ja. kunnen zich nog, vier kinderen kunnen zich nog opgeven. Ja, waarschijnlijk Augustus. worden ze wel meer hoor. Want uh, Lars wilde gaan uitbreiden naar bijna 100 kinderen. Dus uh, we zitten nu op... 75, Dus daar komt nog wel wat bij. Nou, en dan, dat uh, als, zal dan naar als, alle waarschijnlijkheid een donderdag worden. Als de wethouder dan ook even een mooi stuk in de krant zet erover Het gaat uh, helemaal goed komen. <laughs> dan komt het ja, helemaal goed. We hebben al contact gehad. Okay. Gaat het gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Ja, oké, okay, graag gedaan. Elke dag samen, de tijd die vloot.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 Na het zwemmen in zee gaan we orgelen in, uh, op het Kerkplein. Aangeschoven is uh, Willem Strooman, uh, uh, de organist van de kerk, maar ook van Classic Concert. Ja. En nu is eigenlijk een derde stukje, uh, de orgelconcerten in Zandvoort. Ja, er zijn een heleboel dingen die een beetje door elkaar heen lopen. Ja. Ik uh, kwam er vorig jaar met een schok achter ineens. Verrek, in 2024 bestaat het orgel 175 jaar.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 Ik zeg, goh, heb jij een pianoles dan? Hij zegt ja. Ik zeg, nou, ik ken niet alle pianodocenten van Nederland, maar hoe weet jouw leraar? Hij zegt, dat is de Leni Nielom. Ja. Je pot. Ik ja, ja. krijg nou toch, krijg nou toch wat. Klein wereldje. En zijn wereldje is ja. wat ja. Ja. zo. Dat is wel leuk. Ja, tuurlijk. Is zo ontzettend leuk en zo klein. De jongen trouwens heeft het gered, is toegelaten naar het conservatorium. Die gaat in september die nu. beginnen. Ja, ja, Die gaat Goed. beginnen. En. Uh,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 We gaan naar Zandvoortel aan de zee. En Bert zegt... Zal ik ook met het stemmetje van Lou Bendy zingen? <laughs> oh, nou, gaat. als je dat kan. En ik zeg... Als jij dat kan... <laughs> je krijgt die microfoon in je gezicht geduwd... en je doet het maar. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dus uh, ik ja, ga hele, het zelf, Hele bijzonder. Ik ga het zelf ook een keer... want ik doe zelf ook een van de vier concerten. Mm -hmm. Dan uh, komt er ook een improvisatie over dat liedje. Want kijk, het improviseren... is een van de vaste bestanddelen van organisten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 Nou, zegt de ander, dat, dat laat ik tegenwoordig aan mijn studenten over. <lacht> eh, mensen hadden aan mij gevraagd of ik misschien op 27 juli de te kwaad UGD van Bach wilde spelen, en ze hebben ik gezegd, omdat ik dat van Andries wist, dat laat ik aan de studenten. Dat laat ik aan de studenten. Over. <lacht> <lacht> nou ja, als hij er zelf mee komt. Hij kwam er zelf mee. Bij... Neem aan dat hij het ontzettend leuk vindt en ook goed kan. Dus dat is... Nou, dat de tevraag. en is iets wat je als organist... je hele leven moet blijven spelen. Bij allerlei gelegenheden. <lacht> dat, uh, dat is het. Dat is uh, volgende week? Ja, dat is en volgende week. als afsluiting? Ja, de 27e, dan doe ik zelf een programma. En er is dus een heleboel... Uh, ja, wat ik ga doen... Ik noem maar een paar namen. Ik speel uh, Jan Pieterson van Dat is het 1600. Hmm. ...wereldelijke muziek dus, inderdaad. Ik speel Jean-Alain... ...dat is Frans, 1930. Geen kerkelijke achtergrond. Ik speel... Uh, ...R van Bach... voor iedereen lekker om lekker mee te zingen... ...want je moet ook een stuk spelen... ...wat iedereen mee kan uh, neuren. Dus dat is R van Bach. Plus een uh, trio sonate van Bach... ...wat absoluut fantastische kost is. Dus niet kerkelijk. Dan heb ik twee stukjes van uh, Mozart... Nou, als er iemand is die een feestje kan geven... dan is Mozart het wel. Ja. Hoeveel noten moet je nou spelen... dat je zegt dat het is Mozart? Tan, tan, tan. Het kan alleen Mozart, maar... Ja, je, uh, uh, uh, en, en dan maar. Uh, Mendelssohn. Ook niet kerkelijk, maar een sonate. Mm -hmm. En voor Mendelssohn geldt hetzelfde. Hoeveel noten van het stuk moet je nou spelen... dat je weet dat het Mendelssohn is? Nou, met drie, vier noten zeg je... dat is Mendelssohn. Herkenbaar. Ja, zonder meer. Mm -hmm.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 Met Trakig. de handen de balligjes bedienen om dat van wind te voorzien. <laughs> dat Doe-orgel, daar zijn er inmiddels 500 van verkocht over ja. de hele wereld. Ja. Ik kom op, op, op, op YouTube en Facebook en zo kom ik heel regelmatig berichten. Do Het doe Maar die gaat dan de klas in? Nee, daar ga ik in de kerk staan. Okay. En dan, gaan, en dan we, gaan de klas naar de kerk? Dan gaat de klas naar de kerk, want...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 dat je uh, moeite hebt met Engels, dan is dat geen probleem. En dan zorgen we voor vertaling. Oh, wat goed. Nou, en alles is gedacht. Is goed. Ja, zeker. <laughs> nou, geen stress <laughs> in ieder <dit> geval. <laughs> Dankjewel. Nee, hartstikke bedankt okay. dat je dit gemeld hebt. En uh, ik wens jullie een hele mooie dag voor zondag. Ja, okay. nou, dat gaat zo heel goed komen. Ja hoor. Oké. Okay. Hoi, hoi. Dag.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 No, I know.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 Weet je? Oh, je hoort het niet natuurlijk. Ik heb geen koptelefoon op. Ja, eigenlijk een normaal liedje. <laughs> See